Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De interim-premier van Libië was niet in zijn kantoor in Tripoli toen daar vandaag geschoten werd. Voormalige opstandelingen probeerden het gebouw binnen te dringen om geld te eisen voor een strijd tegen oud-dictator Gaddafi. Bij drie partijen werd één bewaker van het regeringsgebouw gedood, twee van zijn collega's raakten gewond. Bij het in Ter Apel hebben zich vanmiddag zo'n 40 Iraakse uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale verzameld. Ze eisen dat de IND hun situatie opnieuw bekijkt. Anderhalve week geleden kregen 76 Irakees te horen dat ze naar hun eigen land moeten terugkeren omdat Irak weer veilig genoeg is. Irakezen weigeren dat, daardoor zitten ze in een moeilijke positie. Irak neemt alleen burgers terug als die vrijwillig komen. Als ze door het Gastland tegen hun wil op het vliegtuig worden gezet, krijgen ze geen papieren in Irak. Een Joodse organisatie gaat rechtszaken aanspannen tegen herdenkingscomités die op 4 mei Duitse militairen herdenken. Het is de belangenorganisatie Federatief Joods Nederland... ...die vorige week via de rechten voorkwam dat Duitse militairen werden herdacht in Vorden. De organisatie komt nu overal in actie waar op 4 mei ook Duitsers worden herdacht. De Oekraïense oud-premier Timoshenko houdt morgen op met haar hongerstaking in de gevangenis, heeft haar dochter gezegd. Een Duitse arts zal Timoshenko begeleiden bij het langzaam weer gaan eten in een ziekenhuis in Kharkov. Ze heeft ernstige rugklachten, maar wilde eerder niet naar een ziekenhuis omdat ze bang is dat ze daar wordt vergiftigd. Nu Duitse artsen zijn die haar begeleiden, wil ze zich toch in het ziekenhuis laten behandelen. Prinses Mabel stopt als algemeen directeur bij The Elders, een raad van wereldleiders en andere prominenten die zich inzet voor het oplossen van conflicten en andere wereldproblemen. Mabel heeft haar ontslag ingediend vanwege haar man, Prins Friso... die sinds een skiongeluk in februari in coma ligt. Het weer. Buien vannacht langzaam droger, morgen veel bewolking en opnieuw buien. Verder bijna geen zon en maximaal 20 graden. Dit was het NL Alleen reed je het niet. Wat ben ik nou mee bezig? Geloof is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe ik zo'n kind binnenkomt. Helemaal geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn aidstoornis is gewoon hevig en heftig geweest. Over allerlei pastorale thema's. Voor een probleem en gokprobleem. Ik heb gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Eén kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig. Met andere drugs nog gevoel weg kan drukken. Eerst keer een ecstasy pilletje. Dit is de Hoop Magazine. Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Onze uitzending komt vandaag uit Horeb, een christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Uh, hier is plaats voor mannen met een verslaving uh, of met psychosociale problemen. En ik praat vandaag met Erik, en, uh, die uh, ook woont bij Horeb. Erik, van harte welkom in de uitzending. Dank je uh, Ik ben heel benieuwd uh, waarom je hier bij Horeb woont. Um, ja, ik ben verslaafd geraakt aan alcohol en Alleen aan alcohol, uh -huh. um, dat werd steeds problematischer. Uh, ik ging ook steeds meer drinken. Op een gegeven moment raakte ik mijn baan kwijt. Uh, financieel gezien ging het steeds slechter. en ja, De situatie werd uitzichtloos. Ja. Via een stichting uit mijn woonplaats zijn we bij Horeb terechtgekomen. Ja. Dan vertel je even heel kort van wat er allemaal gebeurd is. Hoe oud was je toen je, toen je met alcohol in aanraking kwam? Ik was 16 toen ik begon met drinken. Ja. Nou, toen nog niet problematisch. Ik woonde gewoon thuis en uh, ja, met vrienden in het weekend. Ja. Gewoon drinken. Dus, Zoals ja, zoveel jongeren. Dat is op zich nog ja. wel normaal. Um, later, toen ik uh, op mezelf woonde, toen is het uh, helemaal ontspoord en werd het steeds problematischer. En wa waarom ging je dan steeds meer drinken? Nou, op een gegeven moment uh, viel de relatie weg die ik op dat moment had. En kwam ik uh, ja, voor mijn gevoel helemaal alleen te zitten. ...en ja, raakte ik psychisch wat, wat minder uh, ja, goed, zeg maar. En ben ik gewoon steeds meer gaan drinken. Ja. En je zei net, je raakte je baan kwijt. Uh, dronk je dan ook op je werk, of hoe gebeurde dat? Nou, ik dronk niet op mijn werk, maar als je ja, na het werk... Uh, tot diep in de nacht heel veel drinkt, dan uh, ja, is verslapen natuurlijk. Uh, ja. en dan sta je soms uh, niet om uh, fris op je werk ook meer? Nee, weer. ik kom uit de Horeca, dus nou goed, heel vroeg hoefde ik niet nee, op. Nee. Maar ik ging ook wel gewoon door tot uh, s'nachts vijf, zes uur soms. Totdat uh, de totdat drank op was, dan ging ik pas naar bed. En, ja, goed, je hebt dan ook standaard een uh, alcohol, lucht, bij je natuurlijk. Dat is ook logisch. Ja, dus mensen Prestaties die gaan, het gaan ook achteruit. En uh, ja. Ja, op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer. En dan, ja, dan zegt de werkgever van ik ga je contract niet verlengen. Wat een logische stap is natuurlijk. Ja. Dus eerst je baan kwijt en toen? Um, toen heb ik een jaar thuis gezeten in totaal, dus zonder werk. En toen was ik de structuur in mijn leven helemaal kwijt. Um, ja, toen ging ik ook echt steeds meer drinken. En toen ging het sociaal ook steeds minder in de periode. Sociaal ging het steeds minder, want wat gebeurde er dan? Ik kwam steeds minder buiten, alleen nog maar om in de winkel te komen. Alleen om drank te halen? Ja, en ja, vrienden, familie, dat soort dingen. Ging ik op een gegeven moment allemaal niet meer naartoe. Ging ook niet meer naar de kerk. Waar ik ook nog uh, in de jeugddienstcommissie zat. Dus ik ook, kwam ik ook allemaal niet meer. Nee. Dat, uh... Want je was dus christelijk opgevoed? Ja, ik ben Nederlands hervormd opgevoed. Nee. En ik ben nou aangesloten bij de Vrije Evangelische Gemeente. It's on the tip of my heart. The words you say. But I fall apart. And I walk away. There's an angry world pressed against my back And at every turn I keep looking back And I know you promised me love for eternity So why can't I just hold Step of my heart. So what you take my hand? 'Cause I'm sinking in to this life I've made, but don't understand. The clock moves so slowly. Just geloofde echt in God. En toch kwam de drank uh, uh, in je leven. Liet je God dan los op dat moment? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb in die periode uh, God wel losgelaten. Ja. Ja, zeker omdat ik uh, de drank uh, niet als genotsmiddel gebruikt heb. Gewoon uh, een gezellige keer op een feestje. Ik bedoel, daar, daar vind ik geen probleem in zitten. Maar uh, ik heb het gebruikt om uh, ja, problemen in mijn leven weg te stoppen. Ja. En ja, dat is niet het goede middel natuurlijk. Nee. Dan gebruik je het ook weer. Dan misbruik je het ook. Ja. Dus... Uh... Op een gegeven moment nou, je ging je dus niet meer naar de kerk. Je kwam steeds, meer bij, steeds minder bij je familie en vrienden over de vloer. Je, uh, je kwam überhaupt eigenlijk bijna niet meer buiten. Alleen om drank te halen, zeg je. En, en hoe ging dat verder? Want ik kan me voorstellen van dat, je, dat je ook lichamelijk daaronder gaat lijden. Dat klopt. Uh, ik heb nu gelukkig uh, geen uh, gezondheidsklachten. Mm -hmm. Maar uh, ja, mijn hele spijsverteringsstelsel lag wel helemaal over open, natuurlijk. Uh, en ik, ik, ik heb al een spastische darm, dat is een chronisch probleem. Nou, Als je daar dan ook nog de hele dag alcohol in giet, dat is niet, uh, ja. niet bevorderlijk eet. voor je darmen. Nee. Dus, uh, wat at je dan nog wel of was het echt alleen nog maar drinken? Het eten werd wel steeds slechter. Ja. Okay. En ik at soms ook wel eens niet als ik aan het einde van de maand uh, ja, alleen nog wat bier kon kopen. Dan maakte ik vaak wel de beslissing om nog alleen maar drank te halen ja. en dan at ik maar niet. En dat hield, dat hield je gewoon vol? Nou, ik zou het woord gewoon weglaten <laughs> uit de zin. <laughs> ja. Ik hield het vol. Ja. En ik heb zeker wel eens nagedacht in die tijd van, van dit is niet vol te houden. Maar... Nee, want was je daar wel eens mee bezig? Zo van, dit gaat niet goed. Of ging jij gewoon door met drinken? Nou, ik wist wel dat het niet goed ging. Alleen, uh, dan, dan wordt het heel moeilijk. Je moet het voor jezelf toegeven. En dan moet je ook toch naar buiten toe uh, ja, om, om hulp te zoeken. En, ja, waar begint dat zoeken? Bij wie ga je hulp ja, ja. zoeken? En, en dat wist jij niet? Waar je moest gaan zoeken? Uh, ja, ik wist wel bij wie ik aan zou kunnen kloppen, zou mogen kloppen. Zoals mijn ouders bijvoorbeeld. Maar ja, er komt heel veel schaamte om de hoek kijken natuurlijk. Mm -hmm. en, die drempel die wordt elke dag dat je het niet gaat, wordt die drempel hoger. Ja, en je ouders kwamen ook niet naar jou toe? Uh, om, uh... Nee, op een gegeven moment, uh, ik heb een paar jaar uh, ambulante hulp gehad... bij verslavingszorg uh, Ja, dat werkte niet, want een uurtje in de twee, drie weken... Ja, alleen daarheen gaan en praten, dat, dat werkte toch niet. En ik heb mijn ouders er, en mijn broer in dit geval ook... Uh, ja, herhaaldelijk teleurgesteld, voorgelogen... En ja, daar zijn op een gegeven moment de contacten mee verbroken. Ja. Die kunnen op een gegeven moment ja, hebben zij ook gezegd, dat je maakt niet alleen jouw eigen leven kapot, maar ook dat van ons. En dat kunnen wij gewoon niet meer aan, dat willen we gewoon niet meer. Nee. Dus toen kwam je dus nog meer te, alleen te staan? Ja. Oké, okay. en hoe ging het toen verder? Nou, na die tijd ging het dus steeds slechter. Ja. Veel slechter. En op een gegeven moment ben ik, uh, heeft Takt dus uh, iemand anders ingeschakeld... ...ben ik terechtgekomen bij Stichting Ontmoeting in Epe. Uh, die kwamen aan huis. Uh, wat in dat geval ook even belangrijk was, omdat ik afspraken gewoon niet nakwam. Ja. Die deden ook de belofte van wij komen net zo lang aan je deur kloppen... ...totdat Tot... je open hebt gedaan, of je er nou zin in hebt of niet geen ja. dreige dus geen dreigement, maar een belofte. Ja. En nou, die, die mevrouw had ook op een gegeven moment in de gaten dat het uh, op deze manier niet ging werken. En dat een opname ja, toch de beste stap was. En daar heb ik even over na moeten denken natuurlijk. En ik heb voor mezelf toen ook besloten dat dat ja, gewoon heel belangrijk was. Dat het gewoon drastischer moest. Ja. Niet een beetje half, maar een beetje praten. En dan gaat het weer even goed en dan gaat het weer even wat minder. En het moest gewoon drastisch anders. Ja. En toen ben je naar Horab gekomen? Ja. En hoe lang ben je nu bij Horab? Ik ben afgelopen 2 december binnengekomen, dus ik ben hier nu 3,5 maand. Oké, okay, en hoe valt het hier? Ik vond het eigenlijk uh, vanaf dag 1 vond ik het hier wel gezellig. Ik ben heel snel opgenomen in de groep, in mijn woongroep en ook gewoon aan het werk gegaan zoals de stages hierin gedeeld zijn. Mm -hmm. En dat beviel me prima. Ook om gelijk in het, in het dagprogramma mee te draaien. In de structuur die je heerst. Ja. En natuurlijk heb je daar in het begin wat moeite mee omdat je het niet meer gewend bent. Maar ja, het bevalt mij prima. Hier staan we, hier, uw eigen voet. U spoort ons aan, stuurt ons op pad. Waar gaan we en wat gaat You. Zeg je net van een woongroep? Even voor de luisteraars thuis. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Je woont met meerdere mannen in een groep. Wij wonen op dit moment. Er bestaat onze groep uit twaalf mannen in één gebouw. En we hebben slaapkamers van twee personen. Een gezamenlijke uh -huh. woonkamer. Gezamenlijke keuken, douches, toiletten. En ja, wij wonen daar ja. met z'n allen, zeg maar. Okay. En daar doen we ons onze dingen. Ja, ze uh, buiten het werk om, dan zijn jullie bij elkaar, zeg maar. Ja. En het lijkt me best wel intensief, want van, ja, je trekt toch heel veel dan met elkaar op? Eigenlijk met, je vormt een soort gezin met wildvreemden. Ja, ja daar komt het ik, op mee. Hè, ja. ja, is dat lastig? Um, in het begin is dat lastig, als je net binnenkomt, omdat je natuurlijk ook uh, je afkikperiode door moet. Ja. Um, maar ja, juist omdat... Er zit natuurlijk een verschil in tussen de nieuwe bewoners en de oude bewoners. Of de oude bewoners. De bewoners die er al langer oh. zitten... Ja. Die hebben dat allemaal al gehad. Die weten ook wel waar je over praat. Waar je doorheen moet. En daar, daar kun je ook heel veel steun in hebben aan elkaar. Ja. Dat is wel heel prettig. Dus je kunt je echt een beetje aan hen optrekken, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En ben je nu dus drieënhalve maand clean? Ja. En hoe bevalt dat dan? Um, steeds beter... De laatste tijd gaat het sowieso heel goed. Ik heb eigenlijk geen echte trekmomenten meer. Dus, uh, maar ja, goed, die zullen in mijn leven zeker nog komen. Want het is heel normaal dat je uh, wel eens trekmomenten ja, hebt. Tuurlijk, ja, Alleen het wapenen er tegen gaat natuurlijk ook steeds beter. Mm -hmm. Nu leef je in een gemeenschap waar gewoon helemaal geen drank is. Maar hoe, hoe zie je dat voor je als je straks misschien wel weer uh, terug, naar, terug naar je eigen huis gaat? Uh, nou, dan is het sowieso heel belangrijk dat uh, mijn familie en mijn vrienden, die mij dierbaar uh, dierbuien zijn, dat die in elk geval weten wat er speelt. Dat uh, mm -hmm. dus ook nooit aan zullen gaan bieden. Nee. En, uh, nou goed, ik ben dus nu ook in het leerproces bezig om uh, ja, het ook niet op te zoeken. Dat je wel weet van, nou goed, ik ga nou ergens naartoe en daar zal het heel normaal zijn dat er heel veel gedronken wordt. Daar kan ik beter niet alleen naartoe gaan. Ja, dus dan zou je iemand meenemen die je van tevoren inlegde van... Uh, van hè, hou mij in de gaten, bij wijze van spreken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou zeg je net ook zo van nou, dat het straks belangrijk is dat je vrienden en je familie er zijn. Heb je dan ook weer contact met je familie? Uh, sinds uh, anderhalve maand ongeveer. Toen heb ik, uh, jammer genoeg is er iemand overleden in de familie. En op de plechtigheid heb ik mijn vader en mijn broer en schoonzuster weer gesproken. En Mijn broer en mijn schoonzus die zijn ook voornemens om binnenkort hier langs te komen. Gelukkig. Ja. Uh, mijn moeder die was geopereerd, dus die kon daar niet bij zijn. Dus die heb ik uh, nog niet gesproken. Wel één keer telefonisch en inmiddels ook via de mail. Mm -hmm. En die staan wel weer open voor contact. Alleen het heeft natuurlijk tijd nodig om dat weer volledig te herstellen. Ja. Nou, nou zei je dus straks van dat in het verleden dat je het moeilijk vond om hun om, hun om hulp te vragen. Omdat je je schaamde. Um, schaam je je dan ook van om te laten zien hoe je er eigenlijk nu aan toe bent? Dat je, ja, dat je uiteindelijk toch hulp hebt moeten zoeken. Dat je er niet zelf uit bent gekomen. Um, nee, ik, ik vind het eigenlijk meer nou dat ik er dat ik trots op mag zijn. Dat, het, dat, die, dat ik die beslissing heb genomen. Dat het heel drastisch is uh, wat er gebeurd is allemaal. Maar ook de, de ommekeer. En ik wil ze ook heel graag laten zien dat het ook goed gaat. Ja. En dat ik mijn best zal doen om het goed te laten blijven gaan. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Um, dan zitten we hier in de kapel van Horeb. En ik begrijp dat jij als werk hier ook uh, koster uh, bent. Dat klopt. Wat voor, wat voor werkzaamheden doe je hier allemaal? Uh, mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het, uh, het onderhoud van het pand. Het schoonhouden van het pand. Er zijn hier regelmatig vergaderingen in het pand... waar ik dus voor de hapjes-drankjes zorg... eventueel de boel klaarzetten als dat nodig is... met de stoelen en tafels. Ik onderhoud de contacten met de band... waar ik zelf ook in speel. Okay. Dus dat is wat makkelijker. Ik onthoud het contact met de coördinator wonen en leven. De contacten met de sprekers die hier elke zondag komen... En dan ook weer met hun probeer ik ook een beetje in te schatten van waar zal de preek over gaan. Want dan kunnen we daar met de muziek weer een beetje rekening mee houden. Ja. Dat is natuurlijk ook uh, ja, wel prettig ja. als het een beetje aansluit. I sleep in the streets grow quiet, cause I'm searching my heart, I remember the time you first touched my life, and no one can reach me, till the power of your love set me free, and the walls I had made, they were all walls. Away, your love came raining down on me straight to my soul. Ik vind het wel heel frappant als ik je dit allemaal zo wil vertellen. Denk je van, in het begin vertel je van dat je eigenlijk helemaal geen contacten meer had met mensen terwijl je aan het drinken was. En nu heb je dus een baan waarbij je nou ja, allemaal contacten hebt. Vind je dat lastig? Nee, dat vind ik niet lastig. Omdat ik eigenlijk wel een heel sociaal persoon ben en dat hartstikke leuk vind. Ik heb dat alleen weggegooid door, door mijn drankgebruik. Ja. Ja, dat, dat, dat verbaast me dan. Dat je dus eigenlijk al zo sociaal bent. En dat je je dan toch helemaal uh, af gaat sluiten. En dan kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen luisteren. Ja, die nooit een verslaving hebben gehad. Die zich er niets bij kunnen voorstellen. Zou je dat nog een beetje uit kunnen proberen te leggen. Van, van hoe, dat dan, hoe dat dan gaat. Zo van, je bent sociaal. En dat je dan langzaam eigenlijk helemaal in jezelf... Ja. Uh, dat, dat is wel een proces wat wat langer duurt natuurlijk. Dat gaat niet van het ene op het andere moment. Maar er gaan heel veel dingen... Uh, in je lichaam om en ook in je, in je gedachten op een gegeven moment in mijn geval uh, had ik best wel door dat ik fout bezig was dus daar komt een heel groot stuk schaamte naar voren plus dat uh, de drank op een gegeven moment uh, de macht over je neemt en dat eigenlijk gewoon echt uh, op dat moment voor jou het belangrijkste is je moet uh, elke dag alleen maar aan drank zien te komen en de rest op de hele wereld is niet meer belangrijk maar denk je dan ook niet meer na over andere mensen? Of denk je echt alleen nog maar aan drank? Ja. En s ochtends nou, even teruggaan naar de periode dat je verslaafd was. Je wordt s ochtends vroeg wakker. Of tenminste niet s ochtends vroeg. Je wordt wakker op een gegeven moment. En dan is je eerste gedachte al drank? Ja. En... Ik werd meestal standaard wakker dat ik behoorlijk trilde en dat ik dacht van, nou, als ik eens één of twee biertjes neem dan houdt dat trillen een beetje op. Ja. Daar begon ik. Daar begon ik de dag mee. Hoeveel dronk je? Ik dronk zeker een krap per dag. En vaak ook nog sterke drank erbij s'avonds. jongen. Ik, ja, ik, ik ben er bijna stil want Dat is niet goed voor een radiopresentator natuurlijk. Maar ja, dat, het, is echt, uh, het gaat gewoon heel ver uh, om, dat, om dat te horen. En nu ben je dus Koster hier. Uh, je hebt allerlei contacten weer. Uh, nou, Koster in een kerk. Uh, ben je ook weer met het geloof bezig? Ja. Kun je daar ook wat meer over vertellen? Nou, hier natuurlijk ben ik, uh, ja, heb ik mijn geloof weer helemaal opgepakt. Uh, ook omdat ik bij het uh, eten wat we hier gezamenlijk doen, uh, de opening en de sluiting uh, regelmatig doe. Uh, en daar gebruiken we vaak ook een bijbeltekst bij of een, een mooi gedicht of een ander stuk tekst ja. uh, wat we kunnen gebruiken. Dus le lees ik ook weer heel veel over het geloof. En uh, ja, dat doet mij ook goed. En ik heb gelukkig ook weer contact uh, gehad met de dominee. En ik ben gelukkig in mijn eigen kerk ook nog steeds welkom. En dat ga ik ook zeker weer oppakken als ik straks weer naar buiten ga. Oké, okay, nou dat uh, klinkt uh, allemaal uh, heel erg goed. Um, wat voor plannen heb je voor de toekomst? Dat is natuurlijk heel lastig. En een ding wat ik niet meer ga doen, dat staat vast, is teruggaan in de horeca. Want oh ja. dan, dan zit ik veel te dicht bij de drank. En dan weet ik zeker dat dat vroeg of laat fout gaat. Ja. Dus uh, ik ben nou met, uh, met het werkbedrijf ook aan het zoeken van uh, ja, wat is werk wat mij interesseert en, uh, ja, en wat binnen mijn mogelijkheden valt, mm -hmm. uh, wel of niet met omscholing. Uh, ja, daarnaast wil ik natuurlijk ook gewoon straks weer een, een eigen woning hebben. En het hoeft voor mij geen grote woning te zijn, maar gewoon weer een plek voor mezelf. Ja. En ga je ook weer terug naar de plaats waar je vandaan komt? Denk niet dat ik naar de plaats zelf terug ga. Ik zal hier wel in de buurt blijven. Mm -hmm. Dus wel in de regio. Maar de plaats zelf, denk ik dat dat allemaal gewoon te dichtbij is. Ja. Want daar heb je dan het idee van als je weer in je oude omgeving zou komen, dat je ook weer je oude gedrag zou, zou oppakken. Ja. Oké, okay, en dat wil je niet. Nee. Helder. Um, daar heb je een hele verandering doorgemaakt. Um, Misschien zijn er mensen die luisteren... die ook worstelen met een verslaving... of met een ander probleem... waar ze eigenlijk denken dat ze er niet uitkomen. Kun je hun een tip geven, advies geven? Um, ja, het, het, het grootste advies is natuurlijk... Uh, schud de schaamte van je af. Wees eerlijk naar jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. En ga van daaruit uh, zoeken... naar de mensen uh, die je kunnen en willen helpen. En dat zijn er heel veel... En die zullen ook respect voor je hebben als je zegt van, uh, ik heb wat problemen en dat kan ik niet alleen. En ja, het, wat ik daarin zou adviseren is, uh, bid tot God en laat God die mensen op je pad komen, want dat doet hij. Ja. Um, toch terwijl jij in je verslaving zat, ja, heb je, eigenlijk, ja, je bent niet meer gaan bidden tot God op een gegeven moment. Van, had jij dan het idee op dat moment van dat God jou niet... Nou, oh. dat is niet helemaal waar, dat ik niet, niet meer ging bidden. Ik, ik bad wel gewoon, alleen dingen als naar de kerk gaan en zo heb ik weggegooid. Ik, ja. ik heb mijn geloof nooit helemaal weggegooid. Alleen praktiseren, dat ga je wel steeds minder doen, zeker in de buitenwereld. Ja, oké. Okay. Uh, jij sloot je echt in jezelf op. Ja. Oké, okay, Erik, nou, ik wil je heel hartelijk bedanken dat je je verhaal hebt willen vertellen. Graag gedaan. En ik hoop dat het tot zegen zal zijn. Na de muziek praat Jolien verder over een uniek evenement... dat wordt georganiseerd door Stichting Vrienden van de Hoop. Vandaag zit ik aan de tafel met Anton van Hout. Hij werkt bij Vrienden van de Hoop. En hij is hier vandaag in de studio om iets te vertellen over het evenement Cycle for Hope. Anton, welkom in de studio. Anton, Dankjewel. wat houdt het evenement Cycle for Hope in? Wat is het doel van, van dit evenement? Ja, Cycle for Hope is een uh, sponsorfietstocht die we organiseren in Nederland... En onder de vlag van de Cycle for Hoop vallen twee evenementen. Dat is Rondje Nederland. Dat is langs de langste benefiet Sponsorfietstocht in Nederland ooit gereden, en ooit georganiseerd. Dit jaar organiseren we voor het eerst eigenlijk de première Rondje Nederland. Dan gaan we non-stop 48 uur 1200 kilometer langs de landsgrenzen in Nederland fietsen. Met start en finish in Kadir en Keer in Limburg. En dat evenement vindt plaats van 30 augustus tot en met 1 september. Okay. Dus 30 augustus starten we, gaan we fietsen. En op 1 september, 48 uur later, hopen we dan weer aan te komen... na 1200 kilometer eh, rond Nederland. En het tweede evenement wat onder de suikoverhoop valt... is een toertocht in Limburg van 40, 80 en 120 kilometer... En die toertocht is uh, voor individuele fietsers. Die kunnen zich daarvoor inschrijven op de website van cycleforhoop.nl. En Rondje Nederland is voor teams. Oké, okay, dus, dus dat is eigenlijk het verschil tussen die twee uh, evenementen. Ja. De Rondje Nederland rijden met een team van minimaal 8 racefietsers en maximaal 12 racefietsers. In Estefette wissel je elkaar af. Je hebt 12 etappes van 100 kilometer. En de ene groep fietst van het totale team en de andere groep die uh, rust uit. En die maakt zich klaar op het volgende wisselpunt om, noem het maar, de Estefette stok over te nemen. En de volgende 100 kilometer uh, van de totale 1200 kilometer te fietsen. En dat klinkt best wel heftig eigenlijk. Uh, zulke lange afstanden en in een groep. Uh, als je mee wil doen, moet je dan ook per se professionele fietsen zijn? Of kan je ook gewoon elke luisteraar die nu bijvoorbeeld denkt... Hé, hey, ik wil meedoen. Is dat ook mogelijk? Of heb je, zeg je, nee, het is echt alleen voor professionals. Ja, het is zo voor... Wij fietsen dus voor de gezondheid van mensen. Mm -hmm. Er zijn drie doelen aangekoppeld, kunnen we straks misschien ook nog eventjes over hebben, maar het is zo dat het wel belangrijk is dat iedere deelnemer aan de suikerverhoop, of je nou rondje Nederland gaat fietsen met, je, met een vriendenteam of een team uh, met alleen maar familieleden of collega's of met een bedrijventeam, of dat je uh, de toertocht in Limburg gaat fietsen, dat je wel gezond moet zijn. Uh, van belang is dat je toch wel uh, getraind hebt voor zowel Rondje Nederland als voor de toertocht in Limburg. En dat je natuurlijk een heel, heel goede, goede fiets hebt om, uh, om mee te fietsen. Oh, dat je is ziet heel eigenlijk. Belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Uh, dus je ziet dat, uh, dat veel mensen meedoen aan, uh, aan de toertocht in Limburg. Mannen, vrouwen, uh, doen ook jongeren mee. En Rondje Nederland is uh, dit jaar de première. Er zijn nu vier teams die, die zich hebben ingeschreven. En die vier team, in die vier teams uh, daar zitten allemaal wel getrainde racefietsers in. En zowel mannen als vrouwen doen mee. Dus van belang is dat je ja, gezond bent. Oké, okay. ja. en uh, je vertelde iets over uh, die doelen. Um, wat, wat is het doel van dit evenement? Ja, we rijden eigenlijk uh, voor drie doelen. Uh, Suiker voor hoop die heeft eigenlijk als uh, passie om geloof, hoop en liefde te brengen uh, voor mensen en maatschappij. En dat doen we eigenlijk uh, door de drie uh, thema's geloof, hoop en liefde te verbinden aan uh, drie goede doelen. Geloof voor mensen met een verslavingprobleem zijn in Nederland, maar ook mm -hmm. buiten Nederland ontzettend veel mensen en ook in de wielerwereld ontzettend veel mensen die kampen met een verslavingproblematiek. Mm -hmm. um, daarnaast fietsen we voor uh, hoop voor vrouwen in crisissituatie. Er zijn in Nederland, maar ook buiten Nederland, enorm veel vrouwen die als gevolg van mensenhandel of als gevolg van um, verkeerde keuzes in, uh, ja, in, in crisissituaties zijn gekomen. Wij helpen vrouwen in crisissituaties, vrouwen die uit de prostitutie komen, vrouwen die uit de mensenhandel komen, vrouwen die te maken hebben met uh, huiselijk geweld, die helpen wij uh, bij Stichting Rugama. Oké. Okay. Naar een stuk verandering en reïntegratie in de maatschappij. Bijzonder is dat deze vrouwen als ze kinderen hebben ook samen met hun kinderen opgenomen kunnen worden. Doordat de overheid dat deel niet subsidieert gaan we dus ook fietsen voor dat doen. Voor, om dat moeder en kind gewoon bij elkaar ja, zodat kunnen Zodat moeder en kind met elkaar opgenomen kunnen worden in één huis... Hm. Um, daarnaast fietsen we voor uh, Liefde voor Kinderen in Namibië. Um, dat is een project waar René Ruitenberg, uh, de bekende marathonschaatser, bij is betrokken. Die um, bestuurt een stichting in Namibië, René Kids Center. Waar we duizend kinderen helpen met opvoedingsondersteuning, onderdak en eten en drinken. Dus dat zijn de drie doelen: geloof, hoop en liefde brengen voor mensen en maatschappij. Nou, we gaan uh, zo even verder praten over dit mooie evenement. Eerst even een stukje muziek. We zitten nog steeds aan tafel met uh, Anton van Hout van uh, Vrienden van de Hoop. En we hebben het vandaag over Cycle voor Hoop. Je vertelde net al iets over uh, Rondje Nederland. Dat is onder andere een deel daarvan. En je vertelde ook heel kort iets over uh, het Rondje Limburg. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen? Ja, de toertocht in Limburg kent drie rondjes. Uh, dat is een rondje van 120 kilometer, 80 kilometer en 40 kilometer. En uh, de toertocht in Limburg wordt gehouden op 1 september, zaterdag 1 september. En die start op om een uur of twaalf. En daarvoor zoeken we deelnemers die dus 40, 80 of 120 kilometer willen fietsen voor uh, de drie goede doelen die we net hebben genoemd. Mm -hmm. En uh, ja, je kunt meer informatie kun je daarover vinden op de website www.cycleforhope. Daar staat eigenlijk alle informatie van Rondje Nederland en uh, van de Toertocht uh, in Limburg. En via deze website kun je ook inschrijven om mee te doen aan deze fietsactie. Het okay. zij Rondje Nederland met je team. Het zij individueel. Uh, aan de Toertocht uh, in Limburg. En het bijzondere aan deze website cycleverhoop.nl is dat je, je daar dus kunt inschrijven en ook eenvoudig kunt fondsen werven. He, we organiseren een sponsorfietstocht. In Limburg en rond Nederland. En van belang is natuurlijk dat er zoveel mogelijk geld gaat binnenkomen voor deze drie goede doelen. Het is in Nederland zo dat de overheid zich meer en meer terugtrekt ja. om, uh, ja, uh, van de gezondheidszorg. Uh, dat betekent dat wij juist als fondswerforganisatie uh, veel dat meer is mensen. Eigenlijk vrienden ja? van de hoop wat ze doen, hun zijn een fondswerforganisatie. Ja, ja, ik de werk. Ik werk inderdaad voor Vrienden van de Hoop. Yeah. En Vrienden van de Hoop organiseert dus de Cycle voor Hoop. En wij werven dus fondsen voor allerlei goede doelen. Uh, hier in Nederland en in Caribisch Nederland. Okay. En um, ja, het is zo dat heel veel particulieren die zijn al betrokken bij ons werk. En kerken en bedrijven en vermogensfondsen ondersteunen onze uh, projecten. Um, maar... We zoeken nog meer mensen in Nederland die betrokken willen raken... bij doelen van hoop, mm. doelen van geloof en doelen van liefde. Mm. En we willen kleur brengen en daarom ook het, het mooie regenboogshirt... wat we hebben ontwikkeld, het Wheeler-shirt Met alle kleuren van de regenboog daarin. We willen kleur brengen in mens en maatschappij. Dat is een heel mooi doel. Over kleur gesproken, ik zie hier dat je... We zitten in een radio-interview uh, en je hebt de pop meegenomen met het shirt... die ook wordt gedragen tijdens de uh, Cycle for Hope. Ja. Uh, jullie hebben een heel uitgebreid uh, ja, PR-programma. Jullie doen veel uh, promoten. Ja. En uh, toch moet dat nog meer gebeuren. Ja, ja het is zo dat uh, Cycle for Hope is een, uh, ja, eigenlijk in 2009... Uh, ...gestart qua idee. En dat ontwikkelt zich nu door. Maar nu zijn we eigenlijk in heel Nederland... ...de, ja, de, de bekendheid van Suikerverhoop aan het uh, promoten. Dat doen we andere, onder andere via de verspreiding van uh, flyers en posters... Uh, ...via de website. Maar we hebben ook uh, een, een, uh, een afspraak gemaakt met de organisatie Wielerland in Nederland... Uh, Wieland, uh, bij Wielerland zijn zo'n 40.000 racefietsers uh, betrokken. En we staan op een aantal evenementen van Wielerland. Dat heet mm -hmm. de Vakansverleih voor Challenge. En op de Vakansverleih voor Challenge promoten wij de, de fietsactie Cycle for Hope. Afgelopen zaterdag waren we in Landgraaf bij Snowwild. En daar vond de start en finish uh, van de Vakansverleih voor Challenge plaats. Toen hebben we denk ik 1500 racefietsers uh, flyers uitgedeeld. En hebben gevraagd om mee te doen aan deze actie. Wordt enorm leuk, enthousiast gereageerd. Mm. Racefietsers zijn echt wel in voor een, uh, voor een uitdaging. En uh, ja, vinden een rondje Nederland zou dus graag op een uh, wielerchevee willen hebben. Mm. Het is ook wel leuk om te vertellen: Johnny Hogerland, uh, die vorig jaar tijdens de Tour de France in prikkeldraad uh, belandde. Mm -hmm. uh, die is ook betrokken bij de suikerverhoop. Hij mm -hmm. schrijft een, een voorwoord in een, uh, in een boek, in een documentaireboek dat we hebben gemaakt. En uh, Johan van der Velde, ook een uh, ex-prof racefietser, mm -hmm. die schrijft een nawoord in het boek uh, Rondje Nederland. En het is geweldig dat ook deze mannen zijn betrokken bij de psychophoop. Het zijn mannen met een verhaal. Mm. Het zijn mannen die... Uh, ja, Johnny is gevallen... Prikkeldraad stond daarna weer op. Johan van der Velde, die heeft hoogtes meegemaakt en ook dieptepunten. En is ook weer opgestaan en uh, heeft ook weer verandering meegemaakt in, uh, in zijn leven. Hm. En het is geweldig, dus dat je ja, voor mensen aan het werk bent uh, die dus verandering uh, meemaken. Ja, en wat wij ook natuurlijk uiteindelijk met dit uh, evenement als doel willen hebben: om goede verandering bij mensen ja. teweeg te brengen. Ja. Um, als laatste, waar ik bijvoorbeeld. Ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraars nu uh, denken van... Oh, wat een geweldig. ik wil je hiermee helpen. Ja. Hoe kan ik me aanmelden? Ja, luisteraars, uh, die wil ik oproepen om uh, ja, uh, informatie op www.cycleforhope.nl... Uh, om die website eens te bekijken. Hmm. Of anders uh, contact op te nemen met uh, 078-611-4745... Ik ben Anton van Hout. Ik uh, help luisteraars graag verder of uh, op weg. Uh, we zoeken nog teams voor Rondje Nederland. Minimaal 10 teams en maximaal 20 teams. Okay. En we zijn nog op zoek naar een paar honderd deelnemers voor toertocht in Limburg. En dat belooft op 1 september, waar de finish eigenlijk van Rondje Nederland en de toertocht in Limburg uh, samenvalt... In Kadir een keer in Limburg belooft ook een mooi feest te worden. Uh, waarbij dus uh, waarbij ook een, uh, ja, een, een gezellig feest met, met eten, drinken en muziek. Uh, en waarbij alle deelnemers elkaar dus ook zullen ontmoeten. zijn toeschouwers. Uh, de pers wordt uitgenodigd natuurlijk. Natuurlijk is het zo dat je radio en televisie uh, en overige pers betrekt... bij uh, ja, dit unieke en spraakmakende evenement in, uh, in Nederland. Nou, dat klinkt heel goed, dus ik zou zeggen aanmelden. Anton, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ik wens je heel veel geluk toe en God zegen met het uh, ver, uh, verdere organiseren van dit uh, mooie evenement. En uh, als u als luisteraar mee wilt helpen aan dit mooie evenement, ga dan naar de website www.cycleforhope.nl en meld je aan. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over de Cycle voor Hoop, over Horeb uh, of, of over Stichting Vrienden van de Hoop? Kijk u dan eens eventjes op de site van De Hoop, dat is www.dehoop.org. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen, dat is 078 1. Mailen kan ook info.dehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.